Uur. Door Meegens met het NOS-journaal. D66 wil het aantal kippen en varkens in Nederlandse stallen halveren. De partij wil zo de stikstofuitstoot terugdringen en ruimte maken voor woningbouw. In het plan is geen plek meer voor 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens. De Raad van State zei eerder dit jaar dat het Nederlandse programma om stikstofuitstoot te beperken niet goed werkt. Daardoor worden duizenden bouwprojecten getroffen. Van de uitstoot komt volgens D66 70% uit de landbouw... waarvan een groot deel uit de intensieve veehouderij. En die draagt volgens de partij nauwelijks bij aan de economie. De Nederlandse overheid moet toegang krijgen tot digitale systemen van bedrijven... bij een cyberaanval op die bedrijven. Zo kan er snel gereageerd worden om erger te voorkomen. Dat is nu vaak niet mogelijk, omdat bedrijven die toegang vaak weigeren... schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De raad roept de overheid op zich net zo goed voor te bereiden op incidenten in de digitale wereld als in de fysieke wereld. Volgens de WRR is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het voorkomen van digitale incidenten. Maar liggen er amper draaiboeken voor het geval zo'n incident echt grote problemen veroorzaakt. 50 Plus en de PvdA in de Tweede Kamer willen meer weten over de bemoeienis van topambtenaren met de vervolging van PVV-leider Wilders. De ambtenaren van justitie hebben er volgens RTL nieuws op aangedrongen... dat Wilders in het minder Marokkanenproces hard zou worden aangepakt. Dat zou blijken uit mailverkeer. Sieren komt met een campagne die mensen ertoe moet bewegen... om beter voor hun spullen te zorgen. De stichting wijst erop dat repareren vaak beter is voor het milieu... dan weggooien of recyclen. Volgens Sieren laten veel mensen iets pas repareren... als een nieuw product 100 euro of duurder is. Er komen spotjes en een website met tips... over hoe je spullen kunt repareren. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden en een enkele bui. Bij weinig wind wordt het ongeveer 18 graden. Morgen overdag wat warmer, zo'n 20 graden. Dan valt er vooral in het noorden een bui, in het zuiden is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Voort op deze iets wat herfstachtige zaterdag van 7 september. Wat gaan we vanavond, eh, vanavond, vanochtend doen? We gaan een interview hebben met het laatste interview bij de radio met eh, burgemeester Nick Meijer. En daarna dan eh, komt Erik Wijers en die geeft een uh, update over het circuit in aanloop naar de Formule 1. En het interview met meneer Meijer is een, een dubbel interview. Um, de techniek wordt vandaag gedaan door Jan Koper. De muziek heb ik samengesteld, Cor Draaier. De redactie was Gert van Kuiken en de eindredactie Gerry Rutte. En naast mij zit als presentator Roy Dongen. Goedemorgen, Cor. Ja, goedemorgen, Roy. Goedemorgen, met tweeën zitten. Goedemorgen, En bij Meijer is inmiddels ook aan tafel geschoven. En we gaan een. Interessant gesprek met meneer Meijer voeren, Want nu is het niet politiek beladen. We hoeven ons niet zo te zeer te houden aan uh, allerlei protocollen. Ik ben, maar, ben benieuwd. Uh, u ziet er heel vrolijk uit. De, nou, dank. Bijna alsof je Nou, het is zover. Ik ga erbij stoppen. Ik ben daar wel blij mee. Maar is dat ook zo? Uh, nou, ik denk dat blij niet het goede woord is. Um, en ik ben even aan het zoeken om, om het woord te pakken wat het veel beter weergeeft. Je, je merkt in deze weken dat je heel veel warmte over je heen krijgt. Mensen willen afscheid van je nemen. Um, en dat, dat doet iets met die mensen, maar ook met mij en met Jannie. Dat zal jullie wel duidelijk zijn. En het codewoord vind ik is meer, het is uh, tevredenheid en het is goed. En het geeft ook rust. En deze emoties, daarvan moet ik af en toe wel even ordenen dat ze niet te veel stapelen. Uh, want dan uh, ben ik een beetje uit balans en ik word hier ook nog geacht een week gewoon uh, mijn werk te doen. Dus dat is wel een hele zoektocht uh, die ik een beetje heb onderschat. Ik ben een optimist uh, van nature. Het glas is bij mij minstens half vol of drie kwart vol. Uh, maar hier merk je dat het af en toe ook wat met mij doet. En uh, gelukkig ziet de omgeving dat ook. Dus die, die vangt dat ook een stukje op. Maar dit is hartverwarmend. Ja, want u, u heeft een iets andere uitstraling nu. Normaal was u een beetje uh, formeel in uw uitstraling. En ook in uw praten. En nu bent u een beetje losjes. Okay. <lacht> ja. Nou, ik, ik hoor het, uh, ik hoor het uh, naar me toe komen. <lacht> ik, ik ben me daar niet altijd bewust van. Uh, dat zal zeker zo zijn. En ik vermoed ook dat op het moment dat je zo'n besluit hebt genomen. want dat is echt uh, wat je mentaal neemt. dat dat, dat iets met je doet. Ja. Uh, en dat het ook een zekere andere reflectie en ontspanning geeft dat, dat speelt ongetwijfeld mee en, en dat zijn dingen processen die gewoon plaatsvinden zonder dat je dat heel actief beïnvloedt maar goed, het is prettig, dat zijn gewenste effecten is het ook niet zo dat uh, die wat uh, formele uitstraling ook uh, door de functie komt, dat je altijd ergens in je achterhoofd hebt van, ja, ik kan wel van alles vinden en ergens een biertje drinken, maar ik ben toch ook nog de burgemeester van deze gemeenschap? Ja, dat, dat speelt wel iets mee. Ik heb er, uh, voor zover ik het mezelf uh, bij mezelf naga, niet als ballast ervaren, maar het is wel iets wat je in je achterhoofd houdt. Uh, het is, het is, je hebt een voorbeeldrol, een voorbeeldfunctie. Er zit ook een gezagsaspect in. En dat, dat wil ik altijd wel goed bewaken in die zin dat... je kan natuurlijk verbaal gewoon iemand een geweldige draai zijn oren geven. Maar er luisteren altijd een paar honderd mensen mee of nog meer. En je moet niet een beeld creëren, vind ik, van de burgemeester... dat hij onverhoeds uithaalt en dergelijke. Eh, want dan ga je op die eh, belangrijke vertrouwensrol te veel knagen. Dus zeker, dat heb ik ook in een interview gezegd, ik ben af en toe best boos. Maar dat doe ik vaak achter de schermen. En dan ben ik ook snoeiduidelijk. Ook voor de schermen wel eens. Want ook de raad heeft wel eens eh, van mij te horen gekregen. U heeft al aan mijn gezicht gezien dat ik het niks vind. Ja, ik kan me sommige momenten wel herinneren. Ja. ja, ja, ja. En dan, maar dan zit je op het, op het onderwerp, vind ik... mag je snoeiduidelijk van mening verschillen. Maar ook daar merk je dan gelijk... Dan, dan merk je onmiddellijk daarna... oh ja, ik zit hier ook nog als burgemeester. Dat heeft weer een andere dimensie en impact. Ja. Uh, dus je moet daar ook heel erg opletten hoe je dat doet. Uh, want de, die positie is zo wezenlijk in dit stelsel dat je dat goed bewaakt, zonder dat er kramp omheen is. Hè? En natuurlijk, als je begint in dit vak, ben je aan het aftasten van hoe doe je dat? Nou, dan is mijn, als mens mijn natuurlijke neiging dat ik iets in de formele stand schiet. Zo zit ik in mekaar. Ik kijk ook eerst vaak even aan hoe lopen hier de hazen. En dan ga ik mijn werk al doen. Uh, dus, dus dat is allemaal switchen. Maar ook uh, bij een toneelvereniging uh, sta ik s'avonds aan de bar ook gezellig met mensen een glas te drinken. En, en het gewoon over menselijke dingen te hebben. Dat is het mooie wel. Ja. Ik wil even met u terug naar twaalf uh, jaar geleden. Uh, toen de dag dat u eigenlijk in Zandvoort kwam uh, rondkijken, dat was bij een DTM-race, kan ik me nog uh, herinneren. Ik had de foto van u gezien in de krant, dus ik wist wie u was. En ik stond ergens op een punt en ik zag op een gegeven moment: zag ik u rondlopend, zoekend en niemand kennend. Dat is nu wel heel erg. beeld <laughs> Ja, dus nu, uh, ja is dat anders. Nu totaal anders. Ja. Maar wat was nu uw. Gedachte dat u van een vrij kleine plaats, want u bent daar waarnemend burgemeester geweest, heb ik begrepen? Nee, ik ben uh, tegen alle verwachtingen benoemde burgemeester in de gemeente Wognum geweest. Ja. En dat was normaal waarnemend, maar dat wilde die raad niet. En dat was dus ook een wijze raad. Ah, oké. Okay. En dat is natuurlijk een vrij kleine plaats en Ach, kwam, inwoners. En toen kwam u dus in Zandvoort, waar Reuring is, inwoners. maar twee keer zo groot, maar hier is wat te doen. Ja, ja. Ja. Wat, wat, wat was nu uw eerste gedachte dat u uh, hier rondliep? Had u dus zoiets van, mijn god, waar ben ik in beland? Of van, hé, hey, wat leuk? Dan ben ik moet nu Nee, naar. het laatste. Um, ik heb niet zo snel dat ik denk, waar ben ik in beland? Uh, ik verwonder me meer over de dingen die ik zie. Want dat vind ik een, uh, een, een prachtig iets. Uh, ik probeer ook uh, af en toe een gezonde naïviteit te houden. Want dat betekent dat je neutraal naar dingen kunt kijken. En ook verder kunt kijken naar wat erachter zit. Want wie goed kijkt, ziet gewoon meer. En wie goed doorvraagt, krijgt ook meer. En dat vereist dat je met verwondering en gewoon af en toe verbazing blijft vragen en kijken. Want die openheid en die ontspanning geeft ontzettend veel terug. En dat valt niet mee in dit vak. Daar ben ik me heel erg bewust van. Want ook ik verkleef in gewoonten. Dat is denk ik de basishouding toen ook geweest. Uh, en wat mij altijd intrigeert, en dat zal ook zo blijven... is of het nou een grote race is of een ander, ander evenement... is wat het met mensen doet. Dat boeit mij gewoon. Welke patronen zie je daar? Welke energie komt daar vrij? En dan maakt het niet uit wat ze doen. Maar dat vind ik constant, uh, dat geeft mij energie. Als je nou met Sinterklaas ontvangst, hier. Dat, dat doet iets met mensen en met die kinderen. Dat is gewoon magisch. Ja, daar gaat een soort knop om. En die iedereen dag. gaat in een soort Sinterklaas mode ja. van die dag. Ja. En de volgende dag is alles weer normaal. En maar... het eh, tweede of derde jaar, toen dacht ik... ik ga ook even naar de Corfers Sporthal, Want dan het team van Sinterklaas en ja. de Pieter... vermaakt daar eh, een paar honderd kinderen. En gewoon... Het is echt helemaal te gek om dat te zien, wat daar gebeurt. En ik, werd, ik, ik dacht, ik ga er anoniem even heen, maar dat ging al niet meer. Dus ik werd natuurlijk naar Sinterklaas neergezet. En wat ze heel mooi doen, is zo'n met papiermash en met, met stevig karton maken ze een hoofdband. En dan zetten ze je voornaam op voor die kinderen. Zodat Sinterklaas altijd weet wie dat is. Al die kinderen denken, hij kent mijn naam, hij kent mij. Ja. Geweldig doordacht, zo eenvoudig. Dat is de kracht. Ik kreeg ook zo'n ding op, dus ik Daarnaast Sinterklaas op de grond, een jongetje van drie komt mee naar, toe, naar mij toe en die zegt: Heet jij echt niet? <lacht> <lacht> nou, dat is aantonelijk, is ja. onbetaalbaar. Uh, en dat zijn die kleine dingen die het gewoon mooi maken. Ja, ja, ja, ja. En zo zie je wat deze samenleving boeit, bindt en af en toe ook verdrietig maakt. Het is vanuit deze positie. Ik, ik blijf dat een bevoorrechte positie vinden. En ik merk als ik er nu met u al over praat. Dat het ook wat met mij doet. En dat is mooi. Want dit is het verschil wat je als burgemeester vind ik moet maken. En hoe ervaart u de, de uh, bevolking van Zandvoort? U, u leren kennen twaalf jaar geleden. En steeds beter leren kennen. Ja. En als u... Zou het nu anders omschrijven dan toen? Aan het begin? Um, ja... Ik, ik had daar toen niet uh, zo'n uh, zo uh, beeld van als, als ik nu heb. Ik, had echt, ik heb echt het ondernemende wat in deze bevolking zit. Het aanpakken en het doorpakken. Dat heb ik in het begin niet goed ingeschat. Maar daar kom je snel genoeg achter. De emoties die hier spelen, en met name de intensiteit, ook dat had ik niet dat beeld van. En dat is ook niet erg. Ik ben er echt van overtuigd, zolang je daar ook open in staat, en ook durft te incasseren en te, te doseren daarin, dan kom je daar wel, want mensen voelen dat je oprecht bent. En dat valt natuurlijk niet mee, want soms krijg je hier wel een hele stevige golf over je heen. Dat je dat altijd hoort, uh, waar is mijn gordel, om niet weggeblazen te worden? En, ook, en dat doet natuurlijk ook, ook iets met mij als mens. Uh, dus die wisselwerking, uh, daar was ik niet altijd bewust van, maar dat is wel heel goed. Ik kan me, ook, ik kan me nog heel goed voorstellen, of heel goed herinneren... ...de wethouder, uh, wethouder Bierman was dat en ik... ...hadden een presentatie over de, de, de toekomstvisie en de middenboulevard. De zaal met 150 mannen en de wethouder had gevraagd, wil jij in de zaal lopen en het proces een beetje aanjagen, dan kan ik het antwoord doen. Nou, dat is een prima rolverdeling. En gaandeweg die discussie kwam er zoveel negativiteit over de gemeente naar boven dat ik bij mezelf dacht oeps, hoe zijn we hier beland met z'n allen? Ik maakte me daar zorgen over. Niet dat dat nou goed of fout is, maar het feit dat het gebeurt en hoe kun je dat beïnvloeden. En als ik nadenk dat... dat dan kan ik niet meer veranderen. Dan wordt mijn gezicht, gezicht wordt, uh, zakelijk en gaat strenge trekken vertonen. En dat zegt iets over de intensiteit van het nadenken. Dus daar moet ik wel op letten. Maar goed, uh, je bent zoals je bent. En op een gegeven moment staat er een mevrouw op. En die zegt, meneer Meijer, burgemeester... Weet u, wij hebben heel wat over ons heen gehad. En dat doet iets met ons. En toen ze dat zei, toen dacht ik... oh. Ze ziet dat ik nadenk over hoe zijn we hier gekomen... en dat ik mijn zorgen maak en dat wordt vertaald als ik ben kennelijk boos op ze. En ik had gelukkig het besef om te zeggen wat fijn dat u dat zegt. Want u leest mijn gezicht, maar u uh, roept een effect aan wat ik niet beoog. Ik constateer hier met z'n allen uh, een negatieve beleving over de gemeente... waar ik echt uh, zorgen over heb... Dat vertaalt zich in mijn gezicht. En het spijt mij dat ik dat effect oproep. Dat is niet de intentie. En van de een op het andere moment. Het was echt waanzinnig. Ontstond er openheid. En kregen we een gesprek. Met de ja. wethouder en met mij. En de zaal. En dat zijn momenten die kun je niet regisseren. Maar dan hoop je altijd maar dat je de, het besef hebt om daar gewoon heel open in te staan en mee te nemen. Want het is, het is waanzinnig wat je dan ook echt terug gaat krijgen. Waar je ook echt wat mee kunt als overheid. In plaats van dat zo'n laag ondergronds blijft. Maar heeft dat ook niet te maken met het feit dat u uh, van tijd tot tijd wel ook durft van de troon af te komen, de ambtsketting even aan de keizerszijde te leggen en kwetsbaar te zijn? Ja, ik denk dat dat meespeelt. Ik, maar ik, ik ben me daar niet bewust van, omdat ik vind dat je sowieso. Zo, zo, uh, nee, nee, soms ook wel. Het is, het is, het is ook een. Een krachtig iets als je, eh, als je laat zien dat je het niet weet. Ja. Zo, zo weet ik alles. Dat is niet zo. We gaan zo meteen even praten met uw empathische vermogen. Maar oh, we gaan heb ik eerst dat? even een uh, plaatje draaien. The time I'm Singers met het nummer Harmony. En het past ja, aan het heen. gesprek mooi met meneer Meijer. Welkom terug in het programma Goedemorgen Zondvoort. Ik noem het net even voor het liedje. Um, de empathische vermogen van Niet Meijer. Het kunnen inleven bij andere mensen. Op welke schaal wilt u hem gedefinieerd hebben? <laughs> Ik denk dat als u, uh, en dat is mijn persoonlijke ervaring, als er wat was en er waren er bijvoorbeeld burgers die inspraken in een uh, commissievergadering en de emoties liepen op dan kon u het altijd zo zeggen dat het gestuurd werd. Dat het een beetje afzwakte, want u leefde zich een beetje in... hoe de mm. mensen zich voelden in Zandvoort. Dat is mijn ervaring. Nou, dat vind ik een mooi compliment. Want mijn insteek is dat mensen sowieso iets ervaren en daar zorg om hebben en ieder brengt het op zijn eigen wijze. Dus ik zoek, probeer altijd de boodschap te zoeken en daar heel respectvol mee om te gaan. Dat is mijn intentie. En ja. dus dat lukt niet altijd. Maar u kunt en, zich dus inleven in een ander... Ja, dat denk ik wel. Ja. Um, en ik vind dat ook voor dit vak wel essentieel. Want ook daar loop je het laatste jaar over na te denken. van Hoe doe je nou de dingen? Ik doe ook een aantal dingen vanuit een ja, automatisme, denk ik. Um, en, en dat is... Ik ken mezelf goed genoeg om te weten... dat als ik vier keer hetzelfde moet doen... dat ik daar onrustig van word. Zo zit ik in elkaar. Het enige waar dat eigenlijk niet voor is... als het steeds weer andere mensen betreft. ja. Of net weer andere situaties. Dan blijft het mij energie geven. Ik zal, ik zal u een kort voorbeeld geven. Koninklijke onderscheidingen weet je dat die elk jaar terugkomen. Niet alleen op het momentum rond Koningsdag, maar ook daaromheen. En wat maakt dat nou toch elke keer weer bijzonder? Omdat je daar een unieke kwaliteit ziet. Een unieke persoon die op zijn of haar manier onze samenleving ter wille is geweest. En dat maakt hem elke keer weer, vind ik, mooi om te doen. Waardoor je ook die energie kunt geven, zodat die mensen echt dat podium krijgen. Uh, want vier, vijf keer hetzelfde doen, nou, daar, daar, ja, dat moet ik niet doen. En empathie en dergelijke, uh, nou, ik krijg ook wel eens een keer terug, nou, dat was wel heel zakelijk of uh, afstandelijk. Dat klopt, maar soms moet dat ook. Soms kan hij niet anders. Ja. ja, je moet erin kunnen variëren. Maar dat zal niet zozeer richting burgers zijn. Nee. Meer tegen raadsleden. Nou, ik weet niet of het, of het alleen tegen raadsleden is. Het, is. het is denk ik een mix geweest. En natuurlijk uh, is het zo dat mensen die je vaker ziet, dat je een uh, moet voorkomen, dat je een voorspelbare reactie geeft op patronen. Want de kunst is juist om daar steeds weer anders op te reageren, zodat je daarmee die ander ook beïnvloedt. En hem wel of niet uit zijn groef haalt. Ik was uh, een paar jaar geleden, ik denk drie jaar geleden, tweeënhalve week waarnemend burgemeester in Blariken. Dat was natuurlijk een waanzinnig iets om te mogen doen. Ik ben echt de commissaris dankbaar dat hij dat toestond. En ik wist ook, ik heb 2,5 week en ik ga er ook echt besturen. Dat had ook niemand verwacht. Dat was de eerste prettige bijkomstigheid. Uh, en toen uh, was er ook een raadsvergadering daar en dan zit je met allemaal nieuwe mensen. Ik had al een aantal ontmoet, dus dat is voor hen spannend, maar voor mij ook spannend natuurlijk. En kennelijk was ik in staat om uh, op een ontspannen wijze daar een patroon te doorbreken. En dat gaven ze ook na afloop allemaal toe. En dat, dat vonden ze ook eigenlijk wel stiekem heel mooi. Uh, welk patroon was dat dan? Uh, in zo'n raad zit een vast actie- en reactiepatroon. Dat ja. gebeurt gewoon. Uh, als ik er onderdeel van uit ben, dan ga ik er langzaam ook onderdeel van worden. En doordat ik nieuw was en zij me ook als nieuw zagen, dat was de eerste beïnvloeding al. Vervolgens reageer ik anders dan de vaste voorzitter. Allemaal niks nieuws, maar daardoor kreeg je een tweede beïnvloeding. En vervolgens heb ik geprobeerd te ontwikkelen een stijl... waarin ik in een onderwerp focus ook en af en toe benoem... wat de kracht van het voorstel is of de goede dingen. Want wij Nederlanders zien een voorstel en denken dan van... Uh, oké, okay, dat en dat wil ik nog en voordat je het weet... heb je het over de aandachtspunten of de mindere punten. Als ik vroeger, dat zeg ik ook wel eens vaker, met een acht thuis kwam... waren mijn ouders alleen maar enthousiast, hadden geen aandachtspunten. Is dat een uh, heel voorzichtig dan misschien ook een aanleiding voor u geweest... om te zeggen, want ik hoor steeds hetzelfde doen, verandering, uh, zeggen... ik doe dit nu twaalf jaar, het is misschien wel tijd om iets anders te doen. Ja, ja dat, en ik hoop dat ik dat in mijn brief uh, heb uh, aangegeven. In dit vak, vind ik, moet je altijd heel goed bewust zijn van... Kun je nog voldoende verandering en beweging creëren? Die samenleving verandert namelijk constant. Wij denken dat dat niet zo is soms. het is echt zo. En dat is ontzettend mooi. Als overheid mag je af en toe blij zijn dat je kunt aansluiten. Voor oplopen is, nou, heel enkel mogelijk. Ik zeg het met alle respect. Dat is ook prima. Maar vooral geen andere beelden schetsen. En dan... En zeker met zo'n herbenoeming, dan wil ik gewoon het gevoel hebben, als mens ook, maar ook in dit vak, dat ik er vol voor kan gaan. En als ik daar te veel twijfels over heb, op een aantal terreinen, dan moet ik het niet doen. Dat voelt niet goed bij mij. En vandaar dat wij ook het besluit hebben genomen in die hele afweging, het is goed om te stoppen. Want dan ben ik gewoon niet meer de juiste man op de juiste plek. Moeten we niet dramatisch over doen? Dat hoort juist bij dit vak. Een burgemeester komt en een burgemeester gaat. En, en daar kan de samenleving top mee omgaan. Uit het verleden, alle burgemeesters die gingen, die gingen dan ook echt uit Zandvoort. Blijft u in Zandvoort of gaat u ook echt weg? Nee, wij blijven hier gewoon wonen. En ik zeg er ook gelijk bij. Ik ga proberen echt een half jaar tot een jaar onder de radar te gaan. Heel Belangrijk is dat de nieuwe burgemeester David Molenburg hier gewoon vrij baan heeft om op zijn manier dit prachtige beroep, dit vak in te gaan vullen. Ik zie ook uit naar het eerste interview met meneer uh, Molenburg. Ja. ja, ik ook. Heel goed. <tie> en misschien uh, na een jaar een bespiegeling met Loutburg geweest. Dat zou ik zeker doen. Vergelijk en misschien met z'n allen twee wel. Maar met alle respect, ga je er niet over. Hè? Nee, maar gewoon met z'n tweeën dan. Hè. Van, wie weet, kan er wel als zijn. Nee, nee dat, dat, dat moet je niet doen. Nee, dat nee, is, nee, dat zal... uh, dat, dat is net uh, te ingewikkeld ook. Gelukkig is hij zo uh, uh, uh, verstandig, maar ook uh, goed geweest om in die weken nu al met mij mee te lopen op een aantal dossiers. Vind ik echt uh, top dat hij dat doet. Zodat je die overdracht ook in een zachte landing creëert. Uh, en Dat is ook het verschil met twaalf jaar geleden. Uh, ik kwam hier pas boem. Er lag geen draaiboek of wat dan ook. Dus nou, ik heb het wel ervaren. En uh, dat ging soms mis. Uh, maar ook vaker ging het wel goed, gelukkig. Maar het was wel uh, wat turbulentie. En ook nu zie je dat er turbulentie is. Wat dat betreft zijn de tijden niet veranderd. Turbulentie zal altijd blijven. Ja. En, uh, maar dit is een heel turbulent leven. Twaalf jaar lang. Een, een behoorlijk turbulent leven. Veelal. Uh, al. Ja. Toen lag er in, uh, een ontspannen toekomst. Uh, maar ik kan me niet voorstellen. Meneer Meijer kennende dat hij denkt. van, nou, Ik uh, ga nu de rest van de tijd op mijn lauwen rusten. Zeker. Dat is helemaal goed ingeschat. Ja. Uh, complimenten daarvoor. <lacht> nee, nee, ik ga niet met pensioen. Je krijgt als je zo'n besluit neemt. Even een zijpaandje. Maar dan kom ik terug naar de hoofdlijn. Allemaal dingen naar je toe. Hè? Dat is echt goed. Uh, ook leuk. Sommige dingen zijn minder leuk. Maar het is de, de, de, de grosso modo hartstikke leuk. Een van die mensen die zei... het oh, is dus voor het eerst dat een burgemeester niet met pensioen gaat hier. Ik heb me dat helemaal niet gerealiseerd. Maar het klopt. En ik ga zeker niet met, met pensioen. Wat ik wel ga doen, is een paar maanden afkoelen. Dat heb ik ook echt nodig antwoord doet iets met Jannie en met mij en het zit onder mijn huid, um, dus het is goed om even echt die afstand te nemen. Ja, en ik heb, uh, ik vind dit vak echt nog steeds waanzinnig interessant. Dus ik heb nog een paar sollicitaties lopen. En één daarvan gaat mogelijk in deze maand spelen. Sterker nog, ik hoor mogelijk na afscheid van de openbare receptie. Of ik word doorgestuurd voor een gespreksronde. Oh, bij een andere nou. gemeente. Dus uh, de dynamiek zit er nog steeds. Oh. <laughs> ik voorzie dat die paar maanden dus wel heel erg beperkt nee, wordt. Dat, uh... dat, dat, dat, dat gaat echt wel goed komen. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, uh... En, en uh, het, het is ook goed om... Uh, om met deze samenleving actief bezig te blijven. Ik, ik heb daar nou gewoon ontzettend veel zin in. Ja. En dat is allemaal geen reden om vaarwel te zeggen in Zandvoort. Om rustig aan te gaan doen. Nee, in tegendeel. Ik heb, ik heb u net meegenomen in de afweging. Gewoon in mijn hoofd. van hoe ik naar deze wereld kijk. en wat ik belangrijk vind. En ik denk ook goed is, dat het goed is voor deze gemeente dat er een nieuw boegbeeld komt. Het is toch een beetje een burgervader die zijn kinderen los moet laten en uh, Zeker. over moet geven. Dat is één van de vaardigheden die ik wel heb, is dat ik ook kan loslaten. Gelukkig. <laughs> Gelukkig wel. Ja, toch? En dat, en dat en gaat met pijn in het hart, hè? En dat is goed. Ja, het gaat echt met pijn in het hart, want uh, wij hebben geprobeerd ons werk met passie en betrokkenheid te doen. En ik ben wel zo ervaren dat je dan weet dat je dan aan het eind ook die pijn mag voelen. Uh, want anders zou ik daar ook een hekel aan mezelf over krijgen. Maar pijn en een stukje trots, ja, denk ik toch ook wel. Ja. Ik bedoel, in twaalf jaar ook heel veel veranderd. Ja. Ja. Wij uh, willen na een jaar nee, graag nog een keertje met u terugblikken op uw uh, periode dat u geen burgemeester meer was, was en via de welbekende weg zullen wij u benaderen omwille van uh, de volgende gast en uh, de tijd we zitten al ruim een half uur met elkaar te praten. Ik, ik doe geen harde toezegging <laughs> maar wij blijven ik, volhouden ja. uh, en ik weet ook dat iedereen volgbaar is dus dat is ook prima, maar ik doe geen harde toezegging om nee, uh, daar heel uh, zuiver in wil opereren en geen verkeerde verwachtingen maar ik wil wel uh, ook uh, Beiden, maar in jullie beiden, het hele team van ZFM met al die vrijwilligers in al die jaren heel veel dank zeggen. Voor ook de ruimte die ik heb gekregen om uh, en met jullie gewoon eens naar de week te kijken en vooruit te kijken, maar ook een aantal dilemma's te delen. Want die momenten zijn daar geweest. En daarmee uh, de verbinding met de samenleving ook weer uh, in stand te brengen. Dus uh, mijn dank daarvoor. U ook bedankt dat u altijd bereid was om te komen, Dank want dat moet je natuurlijk ook nog maar willen en kunnen. Uh, en maar een willens is een weg. Dat zijn mooie woorden. Het past ja. uh, ja. niet bij, bij de, de volgende woorden. race. Ja. Dat was altijd goed. Nou, we nog gaan een hele uit. goede uitzending verder. Ik uh, dank u wel voor de komst. En uh, inderdaad, de race. We gaan het zometeen hebben over de stand van zaken naar de Formule 1 race. Uh, Erik Weijs is al binnengekomen. En we gaan even luisteren naar een liedje van uh, Yellow. En dat ik natuurlijk de race. <laughs> Met de race. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de, de volgende gast die aan tafel is geschoven. Want inmiddels is Erik Weijers aan tafel geschoven. Erik, uh, van harte welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, de maandelijkse update van het circuit in aanloop naar de Formule 1 Zandvoort 2020. We weten inmiddels, het is 3 mei. Ja. Um, 3 mei, dat is net een datum dat we dat eigenlijk niet wilden. Want ik heb daar nog iets van gezien: van ja, 3 mei, 4 mei, 5 mei. Dat is een beetje jammer dat het allemaal naar een week is. Maar goed, het stond nog niet helemaal vast. Maar de update, hoe gaat het met de verbouwing? De verbouwing? Nou, die is nog niet begonnen. Uh, nee, we uh, hebben de grote werkzaamheden. We gaan allemaal pas in uh, begin november zal dat aanvangen. Dus we zijn nu vooral bezig met, met alle voorbereidingen. En die zijn natuurlijk ook uh, best intensief. Uh, enerzijds natuurlijk uh, moeten we precies weten wat we gaan doen. En dat is vooral in afstemming met de FIA, de, de Internationale Autosportbond. Die uh, uiteindelijk gaat over de veiligheid natuurlijk uh, op de circuit. Uh, want je hebt verschillende gradaties in circuits, qua veiligheid, hangt ook vanaf wat voor type auto's rijden rond en we hebben nu een grade 2 licentie, dus een graad 2 en we moeten naar grade 1 dus een stapje hoger. Dus dat betekent dat je best wat aanpassingen moet doen uh, op het gebied van veiligheid het is dus niet zo dat het circuit zelf hoeft te wij wijzigen maar wel bijvoorbeeld uh, vangrails waar ze staan hè, of uh, extra rijden, bandenstapels of andere soorten barriers die uh, moet komen om uh, ja, de veiligheid te waarborgen dat is, allemaal, dat is nu allemaal afgestemd worden, daar zijn we eigenlijk Mee klaar nu wel met dat proces. Dat echt duidelijk is van uh, wat er allemaal moet gebeuren. Ja, dan moet je daar natuurlijk ook voor zorgen dat het ook uiteindelijk helemaal gaat gebeuren. En daar zijn we nu volop mee bezig. En natuurlijk ja. ook nog met. Uh, er wat procedures om uh, de vergunningen allemaal uh, op orde te krijgen. Ja, en daar gaat nu eigenlijk wel de meeste tijd in zitten. En er zijn veel mensen die zich uh, heel veel zorgen natuurlijk maken over de tijdsplanning en of het allemaal uh, haalbaar is. Uh, uh, maak je er zelf ook veel zorgen over op het ogenblik? Uh, uh, uh, nou, ja, zit kijk, op De planning. Ik, ik, de planning zijn, hebben we vertrouwen in dat, dat, dat we die gaan halen. Uh, we weten wat, we, wat er moet gaan gebeuren. Uh, maar natuurlijk zit er, ja, heb je af en toe krijgen we ons buikpijn van, van bepaalde dingen. Maar ja, met de tien mensen met waar we mee werken uh, die erbij betrokken zijn, uh, weten we zeker dat, dat, het, dat het voor elkaar gaat komen. Ja. Um. Ik ben even nieuwsgierig de grindbakken Blijven die? Ja, die blijven. Die blijven. Ja, die blijven gewoon. Dat was geen ja. probleem. Nee, nee, nee, nee. Dat is, uh, dat, dat is ook wel weer grappig. Uh, en, en wat dat betreft uh, heb je, zie je in, in, in de racerij zie je ook natuurlijk trends terugkomen en ook met uh, blikken uh, visies op veiligheid. Uh, en dan uh, is er eigenlijk een aantal jaar, zo'n jaar of 10, 15 geleden werden inderdaad heel veel grindbakken weer vervangen door asfalt. Ja. Uh, ik heb er niet veel Ja, ja nou, en dat, op zich is er wat voor te zeggen hoor. Uh, het heeft zeker ook vorm, maar het heeft ook nadelen. En uh, een van de grootste nadelen is, is dat eigenlijk als je over asfalt buiten de baan gaat aanleggen, dat je dan eigenlijk het speed ook groter maakt. Uh, uh, coureurs gaan makkelijker, meer risico nemen. Want dan zeg ik, nou ja, als ik eraf ga, dan rijd ik even over het asfalt, dan ga ik de baan weer op. Terwijl als je in het grint rijdt, ja, buiten staan, dat, dat, dat je het risico hebt dat je wat schade uh, aan je auto oploopt, uh, ja, is de kans ook een groot dat je gewoon vaststaat en dat je race voorbij is? En dus mensen gaan dan toch wat voorzichtiger rijden. En, uh, en uh, ja, dat, dat uh, voorkomt ook uh, dat, dat, je, dat je discussies gaat krijgen. Want nu pikken mensen ook af en toe een stukje extra asfalt mee, omdat ze dan sneller zijn. Nou, dan moet je daar weer als, op gaan straffen als, uh, als wedstrijdleiding. Uh, en dan ga ik weer discussie hij ja, is wel of niet gebeurd. Dus het woord track limits is tegenwoordig uh, veel besproken bij circuits die allemaal geasfalteerde grindpak hebben. En wij hebben ook vanaf binnengezet dat willen wij niet, want we willen gewoon het karakter houden van Zandvoort zoals het is, hè, met de grindbakken. En, uh, en daarin hebben we ook de, de, de via meegekregen, dat, uh, nee, dat, uh, dat vinden wij ook. Je onderscheidt je wel als circuit als je ja, grindbakken zeker, hebt, dan ja, dan zeker. ook ik niet dat er nog veel circuit's zijn. In... Uh, nee, steeds minder inderdaad, nou, ja, maar, maar wij blijven zoals dat is. Ja. Um. Er stonden wat dingen in de krant over allerlei aanpassingen die uh, met de vergunning dan gedaan zouden moeten worden. Maar is het niet zo dat het hele binnenterrein dat dat eigenlijk niet onder uh, de Natura 2000 valt? Het is ja, toch gewoon een soort... Uh... Het, het binnenterrein van het circuit niet. Nee. Uh, maar om het circuit heen natuurlijk, is er wel, zijn er wel Natura 2000 gebieden. Ja. Uh, dus daar moeten we natuurlijk zeker rekening mee houden. En we zullen er ook alles aan doen. Uh, er staat ook echt de nummer 1 uh, bij ons op de lijst dat, dat daar geen, uh, geen schade wordt toegebracht. Ik ja, las iets over paddenpoelen... En dat soort dingen, wat is het allemaal voor? Ja, die zijn er natuurlijk ja, wel. wel uh, nou ja, niet, niet zozeer bij ons op het terrein, maar wel in het terrein bij uh, Almeth heen, natuurlijk. Ja, het is, uh, het is natuurlijk niet zo heel ingrijpend. Er worden gewoon wat aanpassingen gedaan die eigenlijk al lang hadden uh, gedaan moeten worden, maar het kwam er eigenlijk nooit van, denk ik. Omdat er nog even Nou ja, in, in, in, inderdaad, kijk, plannen zijn er natuurlijk altijd geweest over uh, allerlei ja. aanpassingen en uitbreidingen op circuit. En ja, in de, in de exploitatie zoals we die de afgelopen tien, 15 jaar hebben gehad, uh, nadat we uh, begin van de jaren nul, de laatste grote verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden, ja, zijn die inderdaad allemaal opgeschoven geworden en die zijn niet geluk. maar daar gaan we nu een inalslag in mee maken, inderdaad. Dat klopt. Ja, ja. ja. ja nu heeft het ook een reden. En uh, die hoofdtribune die er nu staat, die wordt uh, verlengd of, of uh, nou, niet, niet verlengd. Nou ja, die, ja als, je de, als je de beelden volgend jaar zult zien uh, als het als wordt, dan denk je dat uh, die tribune die is uh, vijf keer zo groot geworden. Uh, dat klopt ook voor dat moment. Maar dat het wordt allemaal tijdelijke bouwwerken. Dus ja, ja. Okay. er komt geen permanente tribune die vijf keer zo groot is als wat die nu is. Uh, want heel eerlijk, uh, we hebben dit weekend de Historic Napoli. Fantastisch gezellig evenement. Het ziet er heel erg gezellig druk uit. Maar als we die mensen allemaal op uh, 25.000 stoeltjes langs het rechtstukman zitten, dan denk je goh, wat is, is het stil hier. En, want die vind ja. je niet terug. Hè? Ja. Mensen willen vooral rondlopen. En dat willen we niet. Want we willen wel ja, de sfeer die Zandvoort heeft. En waar we ook om bekend zijn. Dat het natuurlijk toch wel een compact circuit is. Hè, waar je overal makkelijk bij kunt komen die willen we ook gewoon behouden. Ja. Dus het is een hele modulaire uitbreiding. Je kunt het ja, zeker, ja, zeker, zeker weten. Nou, events aanpassen. Ja, ja, ja. Uh, Inderdaad, en nu hebben we natuurlijk volgend jaar hebben we inderdaad een, een uitverkocht huis, uh, gaan we vanuit. Dat uh, is eigenlijk week voor de zondag zo. Uh, uh, Meer dan ja, een miljoen kar. Ja, ja klopt. Ja. Ongelooflijk. Maar ja, weet je, wie zegt dat dat in jaar drie nog, nog zo is? Hè? Dat uh, misschien dat er dan wat minder, zo, altijd wel veel mensen komen, maar misschien dat er dan wat 10.000, 20 20.000 mensen minder komen. Ja, dan, als je dat van tevoren weet, dan boven je die een op te bouwen. Ja. Nu kun je dan besluiten van nou we doe er eentje minder. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, ja er is eigenlijk uh, ja, maandelijkse updates. Ik niet zo heel veel uh, updates gedaan. Nou ja, de, de datum is natuurlijk belangrijk hè, die, die, die, die genoemd is, uh, die is bekend. Uh, 3 mei, ja, jij ja, gaat aan jammer, want uh, misschien een week later. En ik begrijp dat, dat er natuurlijk wat zorg is richting natuurlijk de, de 4 mei dodenherdenking en, en 5 mei bevrijdingsdag. Uh, daar zullen we ook zeker rekening mee houden. Uh, en en juist die 4 mei, de maandag na de Grand Prix. Ja, dan zal er natuurlijk dus zeker geen activiteit op het circuit zijn. Want het evenement is dan voorbij. Dus hostels nog misschien mensen, bezoekers, die een nachtje langer blijven na afloop zullen naar huis gaan. Maar ik denk ook dat het wel weer een kans geeft, ook juist om het evenement vloeiend af te laten lopen. Want omdat 5 mei nu echt een nationale feestdag is volgend jaar. is iedereen ook op die dinsdag vrij, is vrijdag. Dus heel veel mensen zullen op de maandag daardoor gewoon vrij hebben, omdat ze een lang weekend hebben. Dus ja, die hebben dan een kans om een nachtje langer in Zandvoort te blijven en dan uh, rustig weg te gaan. Dus dat is ook voor, ja, denk ik, het, het, het evenement na afloop hè, in Zandvoort is het goed. Ik denk goed voor de horeca is, voor iedereen, om een, oh, ja, de, de zondag goed af te sluiten en dan maandag uh, met respect over te gaan op uh, de dodenherdenking en de 5-meivisie. mei -viering. Ja. Um, ja, nog een andere vraag, ik weet dat er in het verleden plannen waren om een hotel te maken op het circuit terrein. zijn die plannen er nog steeds? Die plannen zijn er zeker, maar die gaan niet concreet ingevuld worden voor 2020. Nee, dat nee, daar op. hebben we nu even de focus niet op. Maar die zullen zeker in de toekomst, en juist ik denk ook wel door de terugkeer van de Formule 1, gaan die ook wel in een, in een versnelling komen. Maar niet, niet de komende winter in ieder geval. Ja, ook de borstreek gaat profiteren van de drukte tijdens de Formule 1 en al die hotels dat zijn natuurlijk allemaal uh, drie en vier, uh, soms zelfs vijf sterren hotels, ja. die zijn allemaal volgeboekt. Ja, de, maar dat klopt. Maar dat is ook logisch. Ik uh, ben zelf in juli in, uh, in Hokkenheim bij de Formule 1. En uh, ja, uh, ik was wat te laat met een hotel zoeken. En uh, ja, dan zit je gewoon ook 40 minuten van, van Hokkenheim ja, af. En eigenlijk is dat voor als je uit het buitenland komt natuurlijk ook helemaal niet erg. Natuurlijk uh, ja, is het mooi als je in Stamford wilt uh, kunt zitten en dat je, dat je alles om de hoek hebt. Dat kan meebleven, maar heel veel bezoekers zullen er ook geen moeite mee hebben om een half uurtje nodig te zitten. Ja, en vroeger was er ooit een plan om een uh, snelweg uh, langs de kust aan te leggen, maar dat is. Ja, ik denk, ik denk niet dat die dat erachter gaat komen. Nee. Nee. Die <laughs> hebben we ook niet nodig voor uh, deze reis. Nee, nee, nee, nee. nee. ik ik, dat zou ook inderdaad gewoon, uh, denk ik, zonde zijn om dat, om dat aan te gaan leggen door, uh, door de natuur. Maar dat waren in 1946, zijn er, waren er dus wel Ja, maar dat is wel een andere uh, tijd. Ja, Niet ja, ja. <laughs> <Ja. laughs> gerealiseerd. Uh, inmiddels uh, schrijft uh, meneer de Zonneveld aan. Die wil ook ja. nog wat vertellen of komt u er gewoon even bij zitten? Ja, ik sta hier uh, een beetje mee te luisteren, maar jullie hebben het allemaal over toekomstmuziek. Ja, dat ging het ook wel. Nee, ja. we gingen vandaag over de historische Grand Prix praten hier. <laughs> ah, de ah, ja, we kunnen we nog heel even over de historie <laughs> ja. hebben. Hoe ja. kan dat? Fijn ja. dat je met even met daarom geschoven. Het komt dat er zo'n jeugdig en publiek aan tafel zitten. De Historische Grand Prix uh, is dit weekend, natuurlijk, het hoogtepunt van, uh, van het circuit. En daar weet Erik alles van. Gisteren was het uh, om kwart over acht al uh, een mooie racegeluiden. Je kon het in Heemstede zelfs horen. Dus Erik. Uh, want ja, nee, dingen zien. Absoluut. nee, we hebben natuurlijk een geweldig, uh, geweldig weekend met uh, meer dan 400 historische race-deelnemers. Dat is echt een record. 445. Uh, van over de hele wereld. Bezoekers komen ook inmiddels van over de hele wereld. De Historic Grand Prix is gewoon ook internationaal goed aangeslagen. Uh, mensen uit Australië, uit de Verenigde Staten, uit Canada, die komen speciaal nu uh, naar Nederland om dit evenement te bezoeken. En uh, ja, we hebben ook een hele bijzondere auto's rijden. We hebben een revival van de. Grand Prix uit 1952, met alle originele auto's. De auto's zijn waard en schitterend om te zien. En uh, ook de Grand Prix 1961 Legends, met de fraaie Sharknoses en de Porsche Formule 1, die dat toen ja, meededen. De Lotus van Jim Clark, die, die toen meedeed en ook won. Uh, die is er ook, en uh, ja, geweldig. En natuurlijk vanavond... Uh, de parade door het dorp. Maar zo'n dure auto naar nou het circuit rijden, de luisteraar zullen wel benieuwd zijn. En die gaat dan Dan nou, Stel je voor dat er wat fout gaat. Uh, ja, dat risico is er. Dat ja, yeah. ja, gebeurt ook wel. Dat gebeurt ja, ook het, wel. Ja. Ja, en, en dan niet de bond bon in moet je een bon miljoen krijgt Ja. Over die sharknosis van Ferrari. Ik was daar gisteren bij bon die meneer. En bon toen zei iemand. En ik weet niet of jij dat kan bevestigen of ontkrachten. Hij zegt: Ferrari heeft alles vernietigd uit die tijd omdat ze niet wilden dat het de kennis mee ging. Ja, klopt. Nee, dat, dat gebeurde ook. Dus die auto's die, die zijn, zijn ook niet de originele auto's, want die, die bestaan niet meer. Uh, het zijn wel de originele motoren en de, en de versnellingsbakken dat wel. En, uh, uh, maar dat was inderdaad zo. Als uh, aan het eind van, het, van een race Formule 1 werden door Ferrari werden de auto's vernietigd omdat ze bang waren dat die anders gewoon bij concurrenten terechtkwamen uh, en die dan de kennis konden afkijken. Dus ja, die auto's uit de jaren bestaan gewoon niet meer. De originele auto's maar goed deze zijn volgens hè, de de, de motoren en de bakker de zijn wel origineel en die auto's zijn echt tot nou ja, minuscuul nagebouwd conform de tekeningen uit die tijd dus die zijn wat dat betreft uh, ja het het, het frame uh, was, uh, dat was helemaal nagebouwd tot in, ja. de, in de puntjes zijn die man ook en dan zie je ziet echt die, die shark no zie je erin zei, maar ja ze zijn helemaal gewoon uh, destroyed nee, dat vond ik het wel uh, bijzonder dat, dat is de, al apart ja dat dat is een heel apart de... verhaal ja dat hebben ze al meer dingen gedaan vroeger. Ja, hier ook. Erik, parade? Nog leuke dingen erin? Jazeker. Uh, yes, uh, ja, we, we, we verwachten weer dat we tegen de 100 auto's zullen hebben... die om half acht vanaf het circuit vertrekken richting het centrum. We rijden twee rondjes door, door het centrum, door de Hadstraat in ieder geval. En uh, daarna worden de auto's neergezet. Uh, dus kan het publiek ook de, de auto's van dichtbij bekijken. Er rijden ook weer wat bekende coureurs mee. Zoals Gijs van Lennep, Jan, Jan Lammers. Uh, en uh, ja, daarna is er ook volop muziek. Uh, in, uh, in de uh, ik weet niet wie erop gaan reden vanavond, maar uh, het zal ongetwijfeld heel gezellig worden. Maar dan is het zo dat de kop de staart tegenkomt uh, als ze twee keer... Ja, that, uh, that, that, that, daar hebben we de route zo op ingedeeld dat dat niet meer gebeurt. Ja, ja, dus uh. Ik kan me nog herinneren van een optocht vroeger met voor het Noord in. En dan gingen ze vervolgkamer voor het Noord weer uit. En dan was de laatste auto nog niet Carnavalsoptochten heb ik al helemaal niet meer gezien in nee, nee, nee, Ik maar, was het nog nooit zelfs. Dus, ja, nee, ik, meerdere malen, maar dat was in mijn jeugd. Dat was ook geen antwoord. Daar ga ik er niks over zeggen. Um, Dat is na deze uitzending, historisch antwoord. Ja, nou, het is. Uh, hoe, hoe lang begint dat, die, die optocht? De kruis is om half acht vanavond. Half acht vanavond. Dus, uh, de, althans, er vertrekken de auto's van, vanaf het circuit. Dus ik denk dat. Uh, nou, de eerste keer dat we in door het dorp aankomen, zal het om tien of half acht zijn. Uh, en ik denk van tegen acht uur staan alle auto's opgesteld. En we uh, zullen daar een klein uurtje staan, want ja, het wordt ook rond negen uur alweer wat donkerder. Dus uh, voordat het echt donker wordt, moet iedereen weer terug zijn op het circuit met zijn auto. Ja. dus is een mooi fotomoment voor alle inwoners en alle ja, bezoekers. Zeker. Ja, zeker. Maar dat is ja. ook leuk, want ik rij zelf altijd mee. En, uh, en als je het circuit afkomt, dan zie je al langs de burgemeester van de zie je al heel veel mensen staan met camera's en, uh, en te filmen en te zwaaien. Dat, is echt, uh, dat enthousiasme is, uh, is ontzettend leuk. Ja. We krijgen een signaal van onze technicus. Ja, want het is alweer bijna, uh, eerst uur is alweer bijna voorbij. Ja. Um, Erik, ik wil je van harte danken voor je komst. Ja, graag gedaan. Uh, Houd, tot uh, uh, tot uh, volgende keer. Houd ons op de hoogte ja. wat er gebeurt. En uh, wij willen graag natuurlijk altijd op de hoogte worden gehouden van, van de stand van zaken. Ja. Uh, dat is altijd nieuws. Uh, we gaan tot die tijd uh, even luisteren naar een nummer van uh, Franco Battiato met het nummer i di tozeur. Oftewel, de treinen van tozeur. <tied> Om